Een meisje van negen dat gisternacht zwaar gewond raakte bij een steekpartij in Etteleur is overleden. De politie denkt dat haar vader het meisje heeft neergestoken en daarna zichzelf van het leven heeft beroofd. Er werd gisterochtend dood op straat gevonden in Etteleur voor een appartementencomplex. Binnen in een woning lag het meisje en haar moeder. De moeder ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. In de buurt van chemisch bedrijventerrein Gemmelot in Zuid-Limburg zijn enkele treinwagons op elkaar gebotst. Twee tankwagons liepen uit de rails... Volgens een woordvoerder waren ze zo goed als leeg en zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er is niemand gewond geraakt. Voor de zekerheid heeft de brandweer de omgeving afgezet. In een plaats in het zuidoosten van Texas zijn vijf doden gevallen bij een schietpartij. In een huis werden vier doden gevonden. Een vijfde slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. Volgens de politie is een aanvalsgeweer gebruikt bij de schietpartij. De schutter is nog voortvluchtig. Over het motief is nog niets bekend natuurontwikkelaars proberen de stuur weer terug te krijgen in de Nederlandse rivieren. Begin juni worden tientallen exemplaren uitgezet in het Biesbos op de grens van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Het laatste exemplaar werd in 1952 bij Dordrecht uit de Merwede gevist. Het weer op veel plaatsen zonnig en droog. Het is 14 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Vannacht droog, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Morgen opnieuw zonnig, in de middag wat meer bewolking en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk en De Rotterpolderplein 4 kilometer... met ongeveer een kwartier extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Um, zoals Frankie Coast To Hollywood. Die gaat na 36 jaar. 36 jaar, dames en heren. Komt de band weer bij elkaar. Ongelooflijk. Zo? Nou, daar gaan we het over hebben. En natuurlijk wat van ze draaien. Want uh, wij, Rob en ik, waren altijd grote fans van Frankie Coast To Hollywood. Jij ook, de Richard? Ja, ik vind uh, sommige nummers erg goed. Ja, ja sommige nummers. Ja, ja niet alles. Oké, okay. nou, uh, nou dan hoop ik dat we dat nummer doen. Reflex bijvoorbeeld. Yeah, relax. Re reflex, flex, flex, flex. Oh ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja Duran Duran is dat. Uh, <laughs> Ja. Oh, oh, oh. Dat, is oh. dat is een andere band. Dat is een heel andere band. Kijk, dat wij erop weer. Ja, ja. Nou ja, we gaan uh, ja, misschien wel een uh, solo-single single draaien van uh, Holly Johnson, de liedzanger. Ja, kan ook. Ik vind alles goed. En uh, nee, natuurlijk lekkere verdere muziek, want dan heb je nu ook klaarstaan. Zeker. Nou ja, ik heb hem al in een uh, voorproefje gegeven, Benno, deze plaats. ja Lekker van een uh, paar jaar geleden, lekkere dansbare muziek zo op de zaterdagmiddag. Onder meer uh, Pharrell Williams en... Uh, Katy Perry, doe mee in deze plaats. Hier is Viels.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 And honestly, I'm way too done with the hoes I cut off all my exes for your X and nose I feel my old flings was just preparing me. me When I say I want you, say it back, parakeet Fly right. your first class through the air, Airbnb oh. I'm the best you had, You just be comparing me to me I'ma oh. add this at you If I put you on my phone oh. and upload it It'd get maximum views <laughs> I came through in the clutch, more than lipsticks and phones mm. Wear your fake cologne just to get you alone yeah, Don't be afraid to catch views Don't be afraid to catch these views right? Ride your cup and chase the Yeah, yeah. Deze zonnige klanken van uh, Tony Esposito uh, hoort. We krijgen toch echt zin in de zomer en een graadje of uh, 25, heren. Ja, ja. En vandaag maar moeten we worden. doen uh, met uh, 12 graden. Dat is even een andere temperatuur. Ja. Maar wel een lekker zonnetje, gelukkig uh, hier in Zandvoort. Dus vandaar ook uh, deze plaat, uh, Papa Chico op de Zandvoortse radio. Precies. Nou, we gaan het hebben over uh, vogeltjes.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 bij ingang Blekenberg voor de kenners. En dan lopen we via een andere route weer terug. En het leuke is, als het lekker weer is... dan uh, kunnen we ook lekker een duik nemen. Dus uh, duik nemen. spamspullen mee. In de, oh, ja. de, in, de, in, de, in de... Hoe heet het? Uh, Richard, Richard overdrijft de, toch niet gelijk de, zo? Dat, dat, dus, uh, <laughs> ja, weten de mensen die meedoen... Uh, weten die dat uh, wel dan? Ja, ja, ik zet het er altijd in. Oké, okay, dus, heel goed. Ja, ja. Het is uh, volgende week zaterdag, tenminste, dat is de verwachting nu, uh, wordt het uh, hier in zand 16 graden. 16 graden, ja, dus, uh, dat zou net te koud zijn. En blijft uh, droog met een noordoostenwind 4 boven, met Oeh. 45% kans op zon. Met een UV-tje van vier. Dus mm, uh, mm. je moet hem ook... Uh, uh, maar weet je, ik doe altijd de droogte dans, zoals je weet. Ja. En we uh, doen gewoon, gewoon zijdelings nog een dans erbij. Dan uh, oh, wellicht komt het er oh, goed. oké. Okay. Dus we kunnen jou ook zien dansen in de tuin. <lacht> <lacht> dus dat dus is in een eentje. Is, oh, dat is, is eentje. Tussen de, de, de, ja, het is nu groen overal. Dus niemand ziet je. Ja, precies. <lacht> ja, ik zie dat op zo vorm. Maar zoals een indiana doet en dan... Uh, ja. Tooi op en... Uh. <lacht>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 Maar nu, nu praat je helemaal niet meer. Alleen, ja, begin even. Nou, ik zal je vertellen. Het, dat moment van stilte, dat was eerst. Nou, wijs ik mijn vingers die heel ja. klein zijn. Dat ja. was misschien eerst een uur. En toen werd het steeds langer. En nu is het al helemaal vanaf het begin. Ja.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 is a steady one I love your heart of gold but it is beating for all oh, the love it is beating for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 En dan, ja, dan, leef je, dan leef je ook veel meer. Een, een, een wijze iemand heeft wel eens gezegd... een moment niet geleefd in het hier en nu... is een moment niet geleefd. Hm. Mooi. Dat vind ik wel helemaal mooie uitspraak. Ja, zeker. Ja, ja, en hier ja, ja. en nu is hetzelfde als mindfulness. Ja, ja, Even ja. voor de goede orde. Ja.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 Helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel. We gaan uh, even hebben over... Uh, ja, als je naar de hemel uh, kijkt, uh, s'avonds. Oh. Dan zie je, denk je, een ster in het westen. Heel veel, heel hoog. Uh, ja. Prachtig. Maar dat is uh, de planeet uh, Venus uh, die we dan zien. En dat bracht mij even op deze ah, single ah, van uh, Shocking Blue. Ja, ja, dat wil lekker een gouden ja. oude draaien. de Shocking Blue en de Venus. Ja, en van Richard gaan we meteen door naar het weer, Benno. Ja, dat is helemaal Want we goed we hebben hoor. het wel een beetje over het weer gehad. Een graadje of 12, lekker zonnetje. Ja. Maar de hoge temperaturen, die, die, die zijn nog. nog niet, maar die komen wel. Ja, wat dacht je vanmorgen, Rob? Dat is echt weer ontbijten, onstressen, zou ik zeggen. Het wordt 16 graden, 70% kans op zon...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 Ook solo kon deze Holly Johnson heel veel lekkere muziek maken. Hey, hoor, dit is de Love Train. Ook een heerlijke gouden oude zo op de zaterdagmiddag. Frankie goes to Hollywood, daar de lead zanger van. Uh... Ja, daar hebben we het over, Benno, want ja. ze komen weer bij elkaar. Ja. Na 36 jaar, ongelooflijk. Ja, en waar ik, de, nog even een opmerking over dit nummer. De, de, de, ik vind de sfeer van Frankie Ghost to Hollywood er wel in zitten. Zeker. dat, dat Een beetje theatrale. Uh, ja. En uh, die uithalen van hem, dat is, uh, ja, dat is de man helemaal eigen waarschijnlijk. Ja, na 36 jaar komen ze weer bij elkaar. En wanneer is dat? Nou, dat is uh, eigenlijk uh, volgende week alweer. Volgende week zondag. Dan op 7 mei is, zijn ze in de, de thuisstad Liverpool live te zien op het Songfestival-event The Big Eurovision Welcome. Dat is de, de avond van de openingsceremonie wat in die, deze pla, stad plaatsvindt.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 meneer Holly Johnson. En dat komt door meningsverschillen. En Rob, ja, die vroeg net terecht van... waar komt die naam toch vandaan, Frankie Goes to Hollywood? Ja, ik ben heel benieuwd. Nou ja, dat hebben ze gewoon gepikt van een poster die ze zagen hangen... met Frank Sinatra. Die ging blijkbaar naar Hollywood. En toen dachten ze, nou, Frank Goes to Hollywood. Mooi, mooie benda. Geweldig, hè? Geweldig, mooi verhaal.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 ja, het ging over die poster over de filmcarrière van Frenke Sinatra. Krijgen we dat concert ook nog ergens te zien of niet? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee. Dan moet, moet je de luisteraar even zelf googlen of dat concert te zien zijn. Waarschijnlijk wel natuurlijk op de Engelse zenders. Maar dus heb je een uitgebreid pakket, dan zal het wel ergens te vinden zijn. Zeker, maar 36 jaar en dan goed, hè? Dat, dat geluid hè, ja. van... Uh,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 Ik dat denk, er, ik vanwege denk het, uh, dat... het uh, Europese zonfestival natuurlijk, ja. in uh, Liverpool. Ik denk dat hij bij zo'n lange intro of ze waren de zanger even kwijt... of uh, hij was de tekst kwijt. Uh, ja, en, ja, dat en, kan en, ook. Nee. Nou, hij blijft een uh, geweldige plaats. Ja.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 Circuit, uh, bezoek aan de circuit combineren met een simwedstrijd uh, bij het Race Square. Ze maken best herrie trouwens. Want, uh, oh, ja? Ik kon ze goed horen, hoor, de VW uh, okay. de Beatles. Ja. Meer informatie, circuitzandvoort.nl. En uh, dan ga je naar evenementeninformatie. Nou, dankjewel. Ja. En uh, volgend, uh, volgend uur uiteraard weer uh, meer evenementen. Ja. En het volgende uur zijn we er ook met uh, voetbal. Want uh, er wordt ook uh, gevoetbald. We spelen vandaag uh, uit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 We hebben alles, alles. Een kind in huis, een auto in elkaar. Maar weet je, lieve schaaf, wat het geval is. Ah. Ik zoek iets meer, ik weet alleen. Oh, oh,